Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het CJIB, de organisatie die boetes int voor de overheid... heeft vorige week meer dan 5000 telefoontjes ontvangen... van mensen die een nep betaalverzoek hadden gekregen. Het ging om nepmails van oplichters die uit de naam van het CJIB zijn verstuurd. Mogelijk is er een verband met de hack bij Odido. Daarbij werden de persoonlijke gegevens van meer dan 6 miljoen mensen op het dark web gezet. Het CIB zegt dat de dienst nooit communiceert via de mail, sms of whatsapp. Alles verloopt via de post. Ook de vrouw helpdesk waarschuwt dat ze veel meer meldingen ontvangen over valse boetes. De man die in 2020 betrokken was bij de dodelijke aanrijding van de 16-jarige Tamar uit Marken... moet alsnog voor de rechtbank verschijnen. Het meisje werd toen doodgevonden in de berm tussen Monnikendam en Marken... Ze bleek te zijn doodgereden door een automobilist. De bestuurder reed door. De man werd aanvankelijk niet vervolgd en kreeg alleen een boete. Maar nabestaanden waren het er daar niet mee eens... en dwongen het Openbaar Ministerie om opnieuw naar de zaak te kijken. En dat heeft er nu toe geleid dat de 33-jarige bestuurder... zich als verdachte zou moeten verantwoorden in de rechtbank. Beroepsverenigingen voor artsen uiten hun zorgen over een nieuwe site... die abortuspillen kan voorschrijven... Achter de site zitten artsen die per patiënt een beoordeling maken... maar beroepsverenigingen twijfelen of de nazorg wel goed geregeld is. En ook merken ze op dat de huisarts van de patiënt niet wordt geïnformeerd. De site gaat in gesprek met de beroepsverenigingen. Een Nederlander van 49 is op het Indonesische eiland Bali doodgestoken. Hij en zijn vriendin werden aangevallen door twee mannen op motoren... toen ze uit een villa kwamen. Over een motief is niets bekend. De mannen zijn voortvluchtig. In het weer de komende uren iets droger met wolken, zon en een stevige noordwestenwind. In de zon wordt het een graad of acht. In de loop van de middag nemen de buien weer toe. En ook vannacht is er kans op onweer, hagel en ook natte sneeuw. Morgen opnieuw regen bij zo'n zeven graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ik kom terug voor de tweede uur lunchroom op deze prachtige woensdag. Ik ben begonnen met een heel mooi liedje van het goede doel, vriendschap. En daarna de Doobie Brothers, listen to the music. En ik ga door met Casey and the Sunshine Band, that's the way.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 Reserveren moet u wel één dag van tevoren even bellen met 5740330. 5740330. De Beatles: The Long and Winding Road. The Long and Winding Road. Appear. I've seen that road before. Long, long time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 That's real. You. Mm -hmm. Dit waren Olivia Newton-John en Ilo met Xanadu. We hadden het net over de belbus, maar de belbus die zoeken een extra chauffeur. En als chauffeur vervoer je in onze elektrische bus inwoners. Veel senioren. In Zandvoort voor boodschappen, bezoek of voor een afspraak bij een dokter of een fysiotherapeut. Als vrijwilliger werk je één of meer dagdelen per week. Een gewoon rijbewijs voor een personenauto voldoet... Ook is het mogelijk om als oproepklap te werken. Als een van onze chauffeurs op vakantie is of eventueel ziek is. Dan word je gebeld om in te vallen. Zo werk je dus niet een vast dagdeel per week, maar je werkt als invaller. Zo kun je altijd vrijwilligerswerk doen als het je uitkomt. Een zeer afwisselende baan in een dynamische omgeving met betrokken collega's. Met jaarlijkse uitnodiging voor het Fooiefeest, kerstborrel, lintjesregen en kerstcadeau. Deskundigheidsbevordering en informatie en scholing over positieve gezondheid. Lijkt het je leuk om als vrijwilliger Bijlbrust te worden? Neem dan contact op met Pauline. P.Honor, H-O-H-N-E-R, Nazareth, Love Hurts. <middels>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 Dit was Bill Withers met 1 No Sunshine. Ontmoetingscentrum Zandstroom in Zandvoort. Ontmoetingscentrum Zandstroom is een kleurrijk en bruisend baken in de creatieve kustgemeente Zandvoort. Een plek waar we mensen met dementie als mens benaderen in een plaats van als patiënt. Zandstroom is een club voor mensen met een haperend brein. Clubleden en medewerkers bepalen met elkaar de sfeer.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 Ze halen verhalen op en vertalen die naar initiatieven. Steeds zijn we op zoek naar nieuwe, andere mogelijkheden. Altijd gebaseerd op beleving en niet op de ziekte. De regie ligt bij de mens, niet bij het haperend brein. Kennis, kunst en cultuur zijn dagelijkse drijfveren. Creëren, leren, uitproberen en blijven bewegen. Letterlijk en figuurlijk. Dit doen we samen... Met de clubleden. Mensen ontwikkelen meer zelfvertrouwen en maken vrienden. Ze voelen zich geliefd en serieus genomen. Voortdurend gaan we op zoek naar wat wel en niet kan. Met aandacht voor de broosheid. En vooral gericht op de kracht en het talent van de clubleden. Elton John, can you feel the love tonight?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 Hey! They only learn That the twisting kaleidoscope Moves us all in turn Zomer of winter, altijd weer ZFM. De instrumentaal van de week.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 en werd bekend door zijn bijdrage aan de speciale Nashville Sound. Een van de hoogtepunten uit zijn carrière was zijn tournee door Zuid-Afrika... samen met Chet Atkins en Jim Reeves... waar bij aankomst op het vliegveld van Johannesburg... zeker 60.000 mensen stonden te wachten om hen te verwelkomen. Hier is Floyd Kramer met Hot Pepper.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 Let me drown in your life. Dit was John Denver met Annie song. Wil jij mensen helpen? Een kind naar het ziekenhuis brengen? boodschappen doen, klusjes in de tuin of in om het huis. We zijn op zoek naar vrijwilligers die de inwoners van Zandvoort kunnen helpen. Vrijwilligers krijgen bij Pluspunt jaarlijks uitnodigingen... voor het Voi-feest, kerstborrel, lintjesregen en het kerstcadeau. Lijkt het je leuk om vrijwilliger hulpdienst te worden? Stuur dan een bericht aan Paulien. p.honner, h-o-h-n-e-r, at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 met betrokken collega's. Lijkt het je leuk om als vrijwillige baliemedewerker te worden? Stuur dan een bericht aan Paulien, p.horner, pluspuntzandvoort.nl voor een gesprek over de mogelijkheden binnen Pluspunt. Sandy Shaw, those were the days. Once Upon a time there was a tavern Where we used to raise a glass or two Sing and dance forever and a day. We live the life. people Yeah, you Bahamas nog meer voor deze week. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot volgende week woensdag. Dag!